Kees Groot met het NOS Journaal. De Griekse regering dient vanavond of anders morgen een nieuw voorstel in voor het oplossen van de schuldencrisis. De Eurogroep zal dat voorstel morgenochtend bespreken in een telefonische conferentie. Dat heeft minister Dijsselbloem gezegd na afloop van een vergadering in Brussel van de Eurogroep. Vooraf was iedereen ervan uitgegaan dat premier Tsipras vanmiddag al met voorstellen zou komen. De drugscriminaliteit in het zuiden van het land lijkt zich weer te verplaatsen naar andere plekken in Nederland. Volgens politie en justitie worden de laatste tijd steeds vaker grote hennepkwekerijen en drugslaboratoria ontdekt in provincies als Noord-Holland en Overijssel. De verplaatsing wordt geweten aan de intensieve aanpak van de criminaliteit in het zuiden van het land. Bestuurders van Universitair Medische Centra hebben de afgelopen jaren hoge declaraties ingediend. RTL Nieuws voegde de bonnetjes op en daaruit blijkt dat bestuurders tijdens de lunch dure wijn dronken en overnachten in hotels voor bijna 600 euro per nacht. Vakbond FNV reageert woedend omdat er bij cao-onderhandelingen altijd wordt gezegd dat er niks extra's bij kan. De politie heeft nog eens drie verdachten opgepakt voor de rellen... vorige week in de Schilderswijk in Den Haag. In totaal zijn nu bijna 250 verdachten aangehouden. De meeste moeten volgende week voor de rechter verschijnen. De onrust ontstond na de dood van de Arubaanse arrestant Mitch Henriques. De gemeente Den Haag betaalt zijn begrafenis op Aruba. De Duitser Tony Martin heeft de vierde etappe van de Tour de France gewonnen... en neemt ook de gele trui over van Chris Froome... Martin demareerde twee kilometer voor de streep en bleef de groep met favorieten net voor in Cambrai. De etappe van vandaag ging voor een deel over kasseien in het noorden van Frankrijk. De Fransman Pinault, vorig jaar nog derde in het eindklassement, verloor veel tijd door materiaalpech. Het weer, met name in het oosten van het land vallen wat buien, mogelijk met onweer. Morgen geregeld buien, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het FDFM, verkeersafdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden 6. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Utrecht over 12 kilometer. En verder naar het zuiden op de A2 tussen Oude Rijn en Evedingen 9. De rechte is dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Reewijk 6. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Prins Clausplein en de Afrit Berkel en rode Reis over 10 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Stiedrecht-Oost 9. De A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland... voor Knoppen-Ketelplein over 13 kilometer vanaf de afrit Westallee. De A20 richting Gouda tussen Schiedam-Noord en De debrechtseplein 10 kilometer. A27 Utrecht-Breda voor Everdingen 6. En tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo laatst een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 I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 ze liggen mix van Duits en Sylia en Nederuk oh er gebeurt iets met mij Toen sai, je suis in oh je praat een type français en ik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 FM! Zie FM Zandvoort. 106.9. FM! Baby